electronic baby Let me test your circuit Baby, let me trace your wiring and apply apply some solder. Let me plug you into the direct current of my desire, let me switch you on with complexized movements, and explore the full range of your diodes.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 En toen, uh, op de een of andere manier, kwamen we dus een soort combinatie van die twee bands ja. terecht in Frankfurt En daar hebben we een dagje, één een, een, een, een middag voor gerepeteerd. En hebben we dus twee avonden gespeeld in, uh, in een nachtclub in Frankfurt en, en daarna waren we een band. Oh, zo, zo makkelijk gaat het. Ja. Ja, ja. Sommige dingen gaan gemakkelijk. Ja. Ja. Oh. Ja. En hoe kunnen we die karakteriseren, de muziek? Um, dat hele destijds was het dus uh, Underground, was, het, was underground, de, ja. de, de, okay. de ja, kenmerkvorm, ja. laten we dat oh. zeggen. Daar was ik het woord dat in feite gebruikt werd. Yeah. En um, dat waren dus nummers van mij, want ik, ik was dus meteen gaan schrijven. Ik was, waarschijnlijk ben ik toen al geïnspireerd door de band.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 ja, het liep, liep nogal op. Zo. En <laughs> toen kwam dus Willem van Kooten, komt dus zijn camera die Ik zie hem nog met zijn sigaar in zijn mond. hè zo, ja? klassiek gewoon. Hij dus. ja? zei: Wat is het hier? Ik zei: Ik heb een uh, band en ik heb muziek op deze cassette staan van mijn band. Ik had graag dat je naar luisterde. En toen zei hij: Oké, okay, ik geef je tien minuten. En uh, een half uur later kwam ik naar buiten mijn platencontract. Oh, gek, een, een LP opnemen in de, de GTB-studio in Den Haag. Ik kreeg drie <laughs> dagen om een LP op te nemen. Zo, dat was heel veel in die tijd, denk ik. <laughs> ja, kijk, in die tijd waren dus in heel Nederland twee studios. Dat was alles wat er was. De, okay. de, de, ja. de, toen was er nog geen, geen muziekindustrie zoals die nou bestaat, weet je wel. Nee. Dus, um, ja. Maar kon je, kon je toen gaan maken wat je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 we hadden totaal geen enkele ervaring. Ik, ik, ik denk dat ik de enige was die ooit in de studio was geweest, want ik ben ooit door Arman meegenomen. Uh, die heeft me ooit meegenomen naar de studio, omdat ik een ik had een raar instrument gekocht uh, bij de Chinese winkel. Dat heette Shiut <hacht> Shiarrang of zo. Dan 1000, 900, zo'n ding. En zei Arman: dat moet op mijn. Uh, ja, ik kom asamu. je ophalen. Dan gaan we naar de studio en Hilversum. En dan moet, het instrument moet erop. Dus dan kwamen we in de studio. Ruben, en uh, Harry van Hoofd was de arrangeur. En uh, Armand zei van... Ja, Bertus e, die speelt op dat instrument. Dat moet erop. Ja, zei Harry, maar we hebben al een hele kerst, Ik heb alles gearrangeerd en zo. Ja, dat maakt voor, niet uit. En, en, zei, en zei Harry van Hoofd zegt van... Hoe klinkt dat ding? Dus ik speel zo wat het Ja. voor. Yeah. En dan zei hij... Oh, dat is eigenlijk helemaal niet gek. Wat waar wil je erin spelen? Ik nou even de één lijntje. Misschien een teno, een een Zo, dat erin. Ja, is goed, zegt hij. Doen we. En dat is bij Blonnenkinders, bij die tweede cinema van Our oh, dat is hè. Dat was mijn eerste studioervaring. Blonnenkinders, leg die stiletto's weg. Vergeet die bloedige taferijen. Want geuren en kleuren zijn de nieuwe wereldmacht. Vechten of zo gaan vervelend.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 Want het is heel wat meer dan het slijk der aarde Waarvoor men zwoegt tot men geen asen meer heeft Blommerken, zet die stila dan weg Vergeet die bloedige tafereinen Want geuren en kleuren zijn de nieuwe wereldmacht Vechten gaat zo gauw vervelen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 Proberen te strijven naar een wereld zonder had. Blonde kinderen, leg die stiletto's weg, vergeet die bloedige taperijen. Want geuren en kleuren zijn de nieuwe wereldmacht. vechten gaat zo gauw vervelen. Kijk je nu terug op die eerste plaat, denk je van, zit daar wel de, de, de, de geest van de band helemaal in? Of Om, ja, is die door wel, de opname? Ja, ja, en de tweede plaat is beter, vind ik dan vanzelf beter, maar de eerste plaat is wel heel origineel. En uh, ik weet ook wel dat er dus uh, bijvoorbeeld uh, heel veel teksten die kloppen lieten. Dat was echt, kijk, op een moest die nummers gewoon af... Dus er zo, godverdomme, het zal rijmen. Wat zal dat nou? <laughs> het moet rijmen. Dat, dat is gewoon, ja. Dus dat uh, ja. ja. ja, moest gewoon, weet je wel. Terwijl de, de, de tweede album dat we hebben gemaakt, in de Phonogramstudio, die, uh, die was echt wel uh, echt goed. Maar ook allemaal in het Engels wel, de teksten en zo. Dus alles in het Engels, Dat ja. hoorden of... Uh... Ja, in die tijd was het zo. Ja, ja, gewoon ja. Engels, ja. Ja. ja. en bovendien was zo, bijvoorbeeld, ik heb wel zo'n Nederlandse tekst gemaakt, maar die werd dus in, in, in uh, heel veel geaccepteerd. Ik, ik had echt een, uh, heb ik nog steeds natuurlijk een Brabants accent. En dat was toen nog niet. Uh, not done. Nee, nee not done. Nou, dat is heel populair geworden sinds de snollebalkjes. Maar oké. Okay. <laughs> ja, ja, ja, ja, ja. Was Peter Kooi een belangrijk iemand? Hij was een uh, belangrijk producer. Het was eigenlijk geen voorbeeld meer voor ons, omdat hij was gewoon in onze oude west, hij was rock'n'roll en wij waren underground, mm. ik heb oh, oh, ja, ja, ja, ja. Je, je, je moet het niet vergeten, dat het, de albumshow show dat komt ongeveer tegelijkertijd met, met uh, massa's, drugs en uh, uh, alternatieve leefwijzen en nieuwe kleding en lang haar en. Uh, want we praten over 1970. Ja. Ja, ja. oké. Okay, die tijd, ja. ja. Ja, dat was eigenlijk zo op de rand dat uh, popmuziek volwassen werd. Want ja, in de 70e jaren is in feite popmuziek een uh, wereldbusiness geworden. Ja, geloof ik al. Oh, en zijn, uh, ja. is het ook een, uh, laat ik zeggen, een een kunststijl geworden, weet je wel? Ja, oké. Okay. Erkende kunststijl. Ja, erkende ja, kunststijl. Ja, ja, okay, Omdat ja, zo ja. goed... Was, ja, zo en dat ging samen met die drugs en die... Uh... Nou ja, kijk... Ja. Die, ja. die alternatieve leefwijze zo, en die drugs... Zo, dat, was natuurlijk, dat kwam tegelijkertijd. Hè? Ik moet ik eerlijk zeggen, in Eindhoven... is de, de drugshandel altijd heel groot geweest. Toch? Al, ik weet ja. niet waarom, maar het is altijd zo geweest. Vanaf het begin. Vanaf de weer al weet ik gewoon dat het... Uh,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 ik bedoel, al die zonnen voor mij zijn natuurlijk al lang verjaard, hè? Ja, ja ik heb ongeveer alles geprobeerd wat er voor me kwam. Maar ook wel overal mee gebroken uiteindelijk. Maar ja. dus wel ja. Dus had je hier niet meer gezeten? Eh, misschien niet, hè? Nee. nee. Maar de Mr. Elbert Show, twee albums gemaakt. Ja. Toen was het, toen op. Was, to, toen was het op. Ja. Het was op.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 Maar ja, er moet dan een stap komen die, die we niet konden zetten. Nee, er moet toch een hit komen, eigenlijk. Wel, ja, ja, of ja, een hit komen, komen, of er moet een, een, uh, je moet gewoon internationaal kunnen gaan. Okay. Ja. En, maar die kracht had de muziekindustrie er dus zeker niet. Nee. Om een Nederlands echt nee. uh, internationaal te brengen. Nee. Daar had zelfs de Eering last van uh, bij te spreken. Weet je, wel. Terwijl, je had er echt wel in Duitsland een, uh, een following en zo, weet je wel. Ja. Maar, maar okay. ja, oké. Uh, zo ging het gewoon. Dus op een gegeven moment dan, dan valt gewoon die beslissing van: jou ja, ga je stoppen. Regeren, ja. Ja. Computer machine. It says you're the one to clear up the scene. So do you. Toen kwam een rare periode, want ik had eigenlijk nog een contract mee willen verkopen Ja, die is. Dat was Een vier jaar contract. Maar, en dat hield eigenlijk in dat alles wat ik schreef en opnam, dat viel onder zijn, onder het manager van Red En uh, ja, dat zag ik dus niet meer zitten. Dus toen ben ik ondergedoken in Amsterdam. Toen ja. uh, ben ik gaan spelen in uh, Seel. Toen nog een band met drie uh, Amerikaanse zangers.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 Uh, ...contracteerden mij... ...en Herman. Dus omdat we dus allebei... ...nummers schreven... ...en ja... ...een, een band konden neerzetten. Weet je wel? Gewoon de ja, voortman waren. Weet je? Ja, ja. Dus Herman en ik kregen allebei... ...een, een contract. En, en er was een... Vol, een all... ...all-in-management-contract. Tegenwoordig zal het heet ...een 360-graden-contract. Ja. <laughs> Alles wat je deed... ...viel onder hem. Ja, ja. En ja. um, uh, ik mocht een, een, een album opnemen. En ik had een stel nummers geschreven ervoor. En uh, toen, um, dat, dat werd opgenomen. En die studio die was, die vond ik slecht. Maar ja, ik heb het opgenomen, maar de, de opname die werden. Het, het was gewoon, alles het klonk, het klonk zo, zo dor en droog en dit en dat en zo. Dus ik zei tegen de mensen ja, ik zei, dat kunnen we niet uitbrengen. en uh, maar ja, Hij wil het toch uitbrengen, maar ik zeg nee, dat, dat wordt niks, dat ja. gaan we niet ja. uitbrengen, echt niet. En toen ben ik op toer gegaan met de E-ring een jaar, in Amerika en Europa. En toen ik terugkwam, toen zei die manager van, uh, dan gaan we dan een, uh, nieuwe, een, een, nieuw, een nieuw album uitbrengen. En... Uh,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 Sterker nog, die Ralf die zei het begin van, uh, tegen Herman en mij van jongens, het is beter dat we een eigen uh, muziekuitgeverij beginnen. En zei, oh Ralf wat is het beter? Dat moeten we doen. Ja. En een uh, maand later zegt hij dan, ja jongens, het is eigenlijk beter voor ons, toen loog want het was beter voor hem, <laughs> um, uh, om die muziekuitgeverij te vestigen in België ja wel of als dat beter is uh, dan ja, doen het doen maar wat bleek dus in België mag dus een muziekuitgeverij de helft van je auteursrecht nemen als oh. dus hij had zijn, zijn uitgeverij in, dat in, had hij er niet bij verteld dat had hij er niet bij verteld nee. Je hebt je ook bezig gehouden met muziekopleidingen hè? Muziek, ja, ja, ja daar heb ik op een gegeven moment is dat wel in mijn leven gekomen, zeg maar, dat, dus als je ouder bent, is dat uh, op een gegeven moment wel een soort logisch, dat je dus uh, je bezighoudt met het, uh, uh, het overdragen van, ja, uh, van jouw lichaam, kennis denk, naar. ja. ja, ja, ja. ja. En, en dat begon eigenlijk met, uh, dat ik uh, op een gegeven moment workshops ging geven overal, okay, gewoon yeah. aan beginnende bands en zo, workshops geven.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 Ja, dan zouden we dus eigenlijk een aparte academie of zo moeten zetten. Ik zeg, ja, ik zeg een, uh, voor, voor rockmuziek. Hij zegt, ja, zijn rockacademie. Ik zeg, dat is het woord. Okay. Dat is het woord. Dat hebben jullie dat moeten we hebben. Ja. Daar moeten, moeten we aan werken. Dus, het, ja. het, is, het is een paar jaar lang. is Hij blijven rondkloten met allerhande mensen en zo. En net zolang dat er een groep werd samengesteld die dus een... een uh,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 Bende, jonge lui, die zijn opgegroeid alleen met popmuziek, dus die, Zeker. die ja. hebben dan ook een, een idee van dat er een grote wereld is waarin je uh, verschillende rollen kunt spelen de rest ja. van je leven zeg maar, en waarin je rond kunt komen hè? Ja. en dat, dat besef dat had ik wel in de gaten dat is, ja. weet je wel, dat, dat gewoon ik bedoel, de, de conservatoria okay. hadden niet in de gaten wat er dus echt leefde uh, uh, en ook dat het een hele leger talentvolle jonge lui waren, die dat dus wilden doen. En die komen niet op het conservatorium? Nee, nee, nee die, wilden, die wilden helemaal dus, niet op Hadden jullie kosten... in het begin ook al geïdentificeerd van ja, je hebt natuurlijk muzikanten, maar je hebt ook ja. mensen die het management doen en mensen die opnames moeten ja, ja, die diversiteit. Ja, had je dat ja, al dat, bij het dat begin? Was, op het... Dat, was leuke, dat was het leuke van de hele... <laughs> uh, uh, ja, dus... dus we leerden al heel snel dat je dus je moest afstudeerprofielen maken. Ja. Oh ja. ja. En dat hebben we dus geanalyseerd. Dus op dat moment, we praten over 1998. Hè, uh, dat is dus eigenlijk, dat dus, je hebt muzikantschap, maar je hebt dus ook de technische kant uh, waar uh, een professional beslissingen op moet nemen. Je hebt de zakelijke kant waar een professional beslissingen op ja, moet ja, nemen. Ja, ja. En dan ja. heb je dan eens een keer een soort maatschappelijke kant. Dus. dus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 De muziek ging ook door natuurlijk. Naast dat ja. je in de opleiding voor, voor, ja, voor muziek. Ja, dat was ik een beslissing van mij. Dat ik dus, uh, ik weigerde dus om een voltijd baan te nemen. De rebels, hè? Dus de, een halve... Ik heb altijd een halve baan gehad. Hooguit in noodgeval als er dus echt veel moest gebeuren... dat ik 0,7 nam, weet je wel, voor het tijdelijk. Ja. Maar ik, ik wilde blijven spelen. Dus ik speelde bijvoorbeeld ook de hele agenda... van Raymond Woud gewoon, terwijl... Terwijl ik dus een uh, halfbaan had, zeg maar, als, uh, in de directie van uh, de rockacademie. Oké. Okay. En Remo is een goede vriend van je geworden. Ja, eigenlijk. ja, ja. En we hebben steeds uh, contact en zo. Veel contact. En spelen samen? Nee, nee, nee, ik nee, nee. we spelen niet samen. We hebben wel veel contact over, vooral over sportwedstrijden. <laughs> over sportwedstrijden. <laughs> ja. Ja. Welke sporten? Voetbal en wielrennen. Die Ja, twee. Nou, we weten het. <laughs> ja, ja, ja, ja. ja dat dus blijft zo. Raymond is, een, uh, is een, uh, officieel een Ajax-fan. Oh, oké. Okay. Ja, want hij, hij is uh, hij heeft heel lang is hij opgegroeid in Amsterdam. Oh, is ik ook niet? Dat is een Belgmach. Zijn ouders zijn de Amsterdammers. Oh. Is zijn vader wel? is ja. Ja. naar België gevlucht omdat hij niet.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 En uh, het project heet Vibe Souplesse En dat doe ik. Dus het eerste track doe ik samen met Ludovic. Dat is een uh, Thijs Lodewijk, een synthesizer specialist. En daar heb ik dus een instrumentale. Alleen instrumentale muziek is het. En het nummer heet What About Tomorrow? Dat right? so heet.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 Dan zal er wel een balans worden opgemaakt van, hè, ja, zijn er ja. mensen voor die er nou willen luisteren? Dat ja. <laughs> nou. heb je toch gedaan. Wat doe je op dit moment? Ja, dat doe ik. En dus wat ik van de zomer heb gedaan met wat optredens met de familieband. Ja. Yeah. En uh, ik heb uh, lange tijd ook wat gedaan met de uh, Jong Retro's. Dat was een jonge, jonge band met jonge gasten. Hè, die, uh, ja, toen ik ermee begon in, was in 2015 of zo ben ik ermee begonnen. Toen waren ze dus met z'n drieën waren ze nog jonger dan ik in mijn eentje. Samen. Oh, Daar ja, heb ik twee, twee albums meegemaakt. gemaakt. Wat leuk. We zijn bij vier 2 uitgekomen, ja. ja. En op dit moment ben ik eigenlijk bezig met... Uh, ja, met niks. Verder. Ja, <laughs> In de zin van, ik, ja. de, ik ben wel aan het schrijven. En, en ben als bezig met de, de, de volgende opname van uh, Vibes Plus. Nog iets anders. Je ja. hebt natuurlijk ook volgens mij nu drie boeken geschreven. ja.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 omdat ik dus, ik moest dan dat, ik had me voorgenomen een boek te schrijven over de, over de geschiedenis van het muziek maken in mijn familie. Ja. En dan ben ik dus ook een tijdje dus weg geweest uit de familie, hier ook uit, uit de buurt weg geweest. En ondertussen zijn die, die kinderen doen toch van alles, weet je wel, de broers en zussen. En toen ik dus ging navragen van, van ja, maar hoe ging het toen dan met dit en dit, dit? Toen bleek dus dat mijn geheugen helemaal niet zo goed was. Weet je wat, had, ondertussen had ik dus een soort voorstelling gemaakt van wat er toen gebeurd was. Terwijl die mensen die thuis waren gebleven, bij mijn ouders, ja. die hadden een heel ander verhaal. Ja. Ja. En toen uh, was ik echt wel twijfel met de klok gewoon. Dus dat boek van Herman heb ik gewoon geschreven. Omdat ik dacht van, ik schrijf het nou op, dan, uh, dan ben ik van die twijfel af.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 Dat weet geloof je wel? ik ook, ja. ja. Dus dat je met ja. nummers schrijft. we hadden ook een beetje dezelfde uh, favoriete Muziek, ja. Ja. singles van vroeger. Ja, Toevallig, ja. weet je ja. wel. Dat is maar wat zo... is er dan met Herman gebeurd? Die ge... ja. Jij zit hier nog, maar Herman, ja. Ja, ja. ja, we hadden totaal verschillende manieren van leven. Dat oh, oké. Okay. Dat, dat ja, ja. Maar ja. Dat, dat accepteren we volledig van elkaar. Oh, op die manier. Dat, okay. had, dat was ja. totaal geen punt. Nee? Nee, nee. Dat is gewoon zo, als we op uh, uh, tour waren in Duitsland. Dan was het heel normaal dat je uh, bij het ontbijt, ik was stevig ontbijt of zo. Het flink wat koffie en flink ja, wat sandwiches... en ja. bam, bam. bam <laughs> en dan een shackje opsteken en dit en dat. En uh, broodje was gewoon uh, een krekkertje, kopje thee. Daar gooi hij dan rum in, <laughs> en dan uh, een bolletje spiet. Ja. Oh, en dan was nee. hij uh, klaar ja, met zijn echt. ontbijt. Ja, echt een heel andere levensstijl. Dan ja, maar de, ja, dat ja, is, ja, ja, als je dat ja. naderhand ja. analyseert en zo, ja. want op dat moment uh, ja, maar is het, normaal is het totaal geen, ja, ja. Geen, is het geen item. Nee. Pas maar had je boek... nooit het gevoel van: ja, dit gaat niet goed aflopen, dit, dit, dit, ja, dit kan, dat, kan je niet zo. Nee, ja, totaal niet. Nee. Nee. Ja, je analyseert nee, het niet nee, op dat nee, moment. Nee, want. Nee, de, de, die weten niet hoe die dingen aflopen. Dat weet je niet, nee, dan nog niet. Nee, Want nee. Doel, ik deed ook van alles en zo. En je vroeg helemaal niet af hoe het, hoe het afliep. <laughs> okay. Het was veel meer dat we al, van elkaar wisten... dat we allebei elke dag opstaan... En, uh, dat we nooit opstaan met het idee van... ik zal eens even iemand een loer gaan draaien. Maar we altijd... Uh, ah, elke okay. dag stonden we op met... Uh, we gaan wat we, wat we maken vandaag. Dat, ja, dat, dat was het... Wel, ja. uh, een soort gemeenschappelijke uh, ja, nee. basis om, uh, ja. om te spelen. Ja. Ja. Ik denk dat we een paar prachtige verhalen hebben gehoord, uh, Bethes. Nou, we hadden uh, nog wel een paar uur door kunnen gaan. Ik vond uh, het een heel, heel goed interview. Goed, echt uh, goede vragen. Ja, gewoon goed, goede, goede babbels kun je maken. Dat? Ja. Nou, het is toch leuk om over muziek te praten. Dus dat het is... zeiden we al ja, het begin, en ja, de dingen eromheen, ja. he, zoals wat ja. ja. er gebeurt. He, want ja. dat is het belangrijkste. He, de, ja. Ja.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 Time you walk out of me, I find myself left Real broken heart huh?